Waterwogemoed met het NRS Journaal. Er zijn zeker zes. Het schip werd twee weken geleden van de zeebodem gehaald en daarna zijn op Sicilië de lichamen geborgen. In het ruim van het schip zijn de resten van honderden mensen teruggevonden. De andere slachtoffers waren al eerder op de zeebodem gevonden. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers die niet zijn teruggevonden in de zee. De slachtoffers kwamen onder meer uit Ethiopië, Soudaan, Somalië, Senegal en Ivoorkust, blijkt uit gevonden documenten.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 De gouverneur van Indiana, Mike Pence, wordt waarschijnlijk de running mate van de republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Amerikaanse media concluderen dat de 57-jarige streng christelijke Pence de kandidaat voor het vicepresidentschap wordt. Op basis van signalen van het campagneteam van Trump. Trump zelf maakt morgen officieel bekend wie hij heeft gekozen. De Franse president Hollande heeft gepiqueerd gereageerd op de commotie over zijn kapper die bijna 10.000 euro per maand verdient. In een tv-interview zei hij dat de kosten van de president en zijn huishouding al behoorlijk zijn afgenomen vergeleken met zijn voorganger Sarkozy. Zo heeft Hollande zijn eigen salaris met bijna een derde verlaagd. Volgens Hollande is hij ook niet persoonlijk verantwoordelijk voor het inhuren van de kapper. Het weer vannacht zijn er opklaringen, de temperatuur daalt tot een graad of 11. Morgen een enkele bui, maar ook zon en dan ongeveer 19 graden. In het weekend stijgt de temperatuur verder naar 20 tot 23 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer, maar er blijft wel steeds kans op een bui. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1184 hier op Zivem Zandvoort. Mijn naam is Ben of Eugen uw gast en voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan beginnen met uh, allereerst twee gloednieuwe werkjes. Die eerste komt van mevrouw Heidi Osgood uh, met uh, veld, wat veld, nou ik kan het even niet lezen... Kan je allemaal terugvinden natuurlijk op de playlist van de website peacefulradio.info. De tweede is wat duidelijker te lezen. Met grote koeielitters staat er Discover Music from Brazil with Arc Music. Fijne uh, ja, ritmische muziek uit Brazilië. Maar ook heerlijke rustige nummers zitten ertussen. En nog veel en veel meer in dit eerste uur van Peaceful Radio. Ik wens je heel veel luisterplezier. Okay, ik ga nu beginnen met een opwindingsschrik. We gaan het allemaal samen je We gaan het allemaal samen doen. We het allemaal samen We het is samen doen. We gaan het allemaal samen We het allemaal samen doen. We 알아 들으신 거 같네. 예, 다 들으. 오케이. 다 들으신 거 갑니다. Are you ready? 이게 안는 거 같아. Are you ready는 못 알아들으시가 보다 에이, 에이, 앞에 건다 알아들으셨지. 알아들. 한번 더. Are you ready? Yeah. 좀더큰 목소리로. 네, Are you ready? Yeah. Thank you. 갑니다. 하나. 둘. The cats, they are out galloping Seemingly without a sight The quiet hills are sitting still And the horses, they all lay down But I, my heavy heart, does wrench with every the earth falls in